mm Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het protest in Amsterdam zit erop. Vanmiddag kwamen honderden mensen samen. Ze maken zich zorgen over seksueel overschrijdend gedrag. Als je ziet hoeveel mensen ook nog de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer leggen... door ook te zeggen van um, je moet niet daar fietsen of dat soort dingen. Of uh, misschien stellen ze zich aan of dat soort dingen. Dat hoor je toch nog echt veel te vaak. Ik geloof niet dat alle mannen eikels zijn. Maar ik weet gewoon uit ervaring dat wel de meeste vrouwen hele vervelende ervaringen hebben. Als als alcohol in spel is. De demonstranten willen dat de politiek zo snel mogelijk een nieuwe wet invoert. Dan moeten beide partijen hebben ingestemd met seks, anders is het strafbaar. Volgens de wet die nu nog geldt is er alleen sprake van verkrachting als er dwang, bedreiging of geweld is gebruikt. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid lukt het niet meer om die wet dit jaar nog in te voeren. Dit weekend is het huilend pinnen bij de tankstations. De prijs voor een volle tank knalt door het dak. Komt door spanningen tussen Rusland en Oekraïne. De gemiddelde prijs voor een liter, euro 95, kost nu bijna 2,15 euro. De actievoerders die in het Sterrenbos bij de Limburgse plaats Born zitten, mogen weer eten en drinken krijgen. Eerder stond de politie niet toe dat er voedsel werd gebracht. Zo'n twintig man zit sinds gisteren hoog in de bomen in een hangmat om te protesteren tegen de uitbreiding van een autobedrijf en het plan om daarvoor bomen te kappen. En het is voor amateursporters in Nederland zo langzamerhand tijd voor die ozo zo belangrijke derde helft. Op de eerste dag sinds een tijd dat er weer buiten gevoetbald en aangemoedigd werd langs de lijn in de kantines was het. Toch even roestig opstarten, zegt deze vrijwilliger in Hilversum. Je hebt een bal en een fluitje nodig. En uh, mensen die uh, vlaggen. Dus op zich, voetballen kan er altijd van start. Kantine heeft altijd even een opstart nodig. Dus je merkte uh, vanmorgen ook: was er geen melk voor de cappuccino. Dat is inmiddels alweer geregeld. En uh, nou, het is allemaal gelukt. We uh, draaien, de koffie pruttelt. Uh, we hebben er gewoon heel veel zin in om weer lekker van start te gaan en dan nog het weer een klein buitje in het oosten verder de rest van de dag droog het een stevige wind morgen meer zon dan een graad of acht ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Helene de Geest van de ANWB Er staat een korte file op de A10 de ring van Amsterdam bij Doorgerdamme is de vertraging 5 minuten Tot zover de verkeersinformatie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 I'm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 Da. Lekker hè, deze muziek. En uh, ook enorm populair. Je hoorde de single van Mo en uh, dat heb jij gedaan. Zometeen uh, gaan we het uh, nog een keertje hebben over uh, de klap van, van de week uh, hier in Zandvoort. En uh, zelfs ook in Amuiden uh, was die uh, voelbaar door het uh, ontmanteling van een bom van maar liefst 500 kilo. Nou, en hij heeft daar een reportage over gemaakt. Die hoor je zo.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 We're De computer van CFM even op discomuziek laten zoeken. En toen kwamen we uit bij deze van Steve Wander Een plaat uit de jaren tachtig. Uiteraard bekend. De single The Part-Time Lover. Het is inmiddels kwart over drie geweest. Zandvoort nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je erbij bent. Zvm-live.nl Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. Of uh, luister gewoon onder meer via uh, inderdaad ook uh, die, uh, die website of uh, via onze CFM app. En in de ether 106.9 en op DHB uh, DAB kanaal 6a. We gaan het hebben over de knal van, uh, van de week. In het eerste uur besteden we daar ook al uh, aandacht aan. Maar uh, NA-nieuws is volgens mij uh, op uh, jacht gegaan naar, uh, naar de oorzaak daarvan... en uh, naar uh, iedereen uh, die er uh, wat van gemerkt heeft, uh, Albert-Jan. Ja, en zeker uh, de reactie van de explosieve opruimingsdienst... waarover uh, ja, toch, uh, die schokgolf toch groter was dan dat men had aangenomen. Zoals gezegd, Zandvoort en de muiden trilden afgelopen dinsdag op hun grondvesten... en aan de Noord-Hollandse kust spoelden afgelopen donderdag dode bruinvissen aan...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 Manche fliegen in den Süden, om um zich warm te halten. Doch wir haben keine Kohle und du Angst vorm Fliegen. Wir besuchen deine Eltern in Frankfurt, oder? Frankfurt, oder? En dan sitzen wir hier, hier im Garten, im Was du erzählst, hält dich nüchtern. Oven aan die wolken. Ik ben vrolijk dat je daar is, hier im Garten gaten, paryoen. Mir waren al immer steeds, steeds, wir waren Wir fahren nicht, We waren Ich steeds, steeds, steeds, steeds. We waren al steeds, steeds, steeds, besser als mit dir los. Ein getristesten Ort, um mich bei mir zu haben Um zu sehen, dass es gut geht, zu sehen, dass wir gut sind mit Kartoffelschnaps Schnaps und Bockwurst Zwischen Gartenzwergen ah. Und dann sitzen wir hier im Garten haben wir erzählst hätt mich nüchtern warm Voor de stad Ik ben froh, dass du da bist. En dan sitzen we hier im Gartenpark. Mir war schon immer egal, wo wir waren. Wir vernichten den Schmerz deines Vaters. Ik ben froh, dass der da is. Froh, dass du da bist. Ik ben froh, dass du da bist. Ik ben froh, dass du da bist. Ik ben froh, da froh, dass du da bist. Wir sitzen hier.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 Ja, want je moet natuurlijk niet de mensen die zo zo'n vertegen hebben. Als je de nee, telde uit de nee, noemt nee, kan nee, dat dat wegvallen. Dat is... We <laughs> hebben het toen meegemaakt met uh, een verplaatsing van het meisje op de skipiebal. Nou, ja? <laughs> dat was uh, Daar waren mensen echt niet blij mee. Die wilden echt gaan procederen tegen de gemeente. Ja, ik kan uh, nog dus iets herinneren. Van...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 Nou, dat ziet er uh, ontzettend, ontzettend leuk uit. Alleen ik dacht er dat het echt zand ja. was. Grappig. Ja, <laughs> zo werkt het ook. Dat is ook, dat is ook het effect.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 Ik, uh, misschien ik dat ik het vanmiddag wel even ga doen. <laughs> Goed idee, Cor. Ik uh, dank jou voor het interesseur uh, en okay. de informatie. Graag gedaan. En dat waren collega's Cor Draaier en Ben Sonneveld... Uh, in gesprek vanmorgen met uh, Hilly Jansen. Uiteraard uh, de directeur van het uh, Zandvoorts Museum En meteen ook een uh, stukje Zandvoort, uh, promotie om een uh, kopje koffie na het museumbezoek uh, uh, in Zandvoort... Uh, in het centrum of op het strand uh, uiteraard te gaan uh, nuttigen. Beelden in Zandvoort is uh, nu te zien daar in het uh, Zandvoortsmuseum. Heb jij daar nog wat aan toe te voegen, Albert-Jan? Nee, nee. Degene die het goed kan, dat is Hilly. Dus bij deze. Ja, dat was een duidelijk verhaal. Ik kan mij, kan mij vinden in de woorden van Hilly. Heel, helemaal goed. En ga ja. dat museum bezoeken, want het is echt de moeite waard, hoor. Deze tentoonstelling, beelden in Zandvoort. En niet alleen die 32 beelden die we hier in Zandvoort hebben... Hè, maar ook de, de beelden die uh, op dit moment uh, tentoongesteld worden... ...zich zo nu en dan laat zien... ...en is meteen lekker op temperatuur ook. Je hoorde twee platen achter elkaar... ...op de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste Denise Williams met Let's Hear It for the Boys... ...gevolgd door de nieuwe single van George Ezra. Dat was Anyone for You... ...een plaat die mogelijk wel een grote hit gaat worden hier in Nederland. Nou, wat een heel groot succes was hier in Zandvoort... ...was uiteraard afgelopen jaar de Formule 1...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 She don't say nothing, but my baby makes us blue De er was dat van Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jeans Talk? Wij gaan alweer op naar het nieuws. En weer van vier uur. Inmiddels een zonnig Zandvoort. Leuk dat je luistert. Tot na 5 uur. Zandvoort op zaterdag. En in de derde uur onder meer ook het gedicht van de dag. En vele, vele andere dingen. Lekker blijven luisteren. Tot zo. his lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what my doctor does to me